1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de A1 tussen Apeldoorn en Kootwijk is gisteravond een man omgekomen die op de snelweg liep. Hij had zijn auto geparkeerd op de vluchtstrook omdat er lading van zijn aanhanger was gevallen. Toen hij de weg opliep werd hij aangereden en hij overleed korte tijd later. De A1 werd in de richting Amsterdam afgesloten voor onderzoek en hulpverlening. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt. Vrachtwagenchauffeurs voeren vandaag actie tegen liberalisering van het goederenvervoer. De Europese Commissie heeft plannen om de regels voor het rijden in het buitenland te versoepelen. Volgens FNV-bondgenoten zullen transporteurs dan steeds vaker Oost-Europese chauffeurs inzetten omdat die goedkoop zijn. Dat kost Nederlandse truckers hun baan. Nederlandse chauffeurs willen vanuit Amersfoort via Papendrecht naar Zoetermeer rijden. Volgens FNV-bondgenoten is het niet de bedoeling om snelwegen te blokkeren.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 RTL Nieuws kwam gisteren opnieuw met een rapport over fraudegevallen. Volgens de omroep heeft Wekers die informatie niet naar de Tweede Kamer gestuurd... terwijl daar wel om was gevraagd. Robert en Brink is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De tv-presentator is een van de eersten die een lintje krijgen van koning Willem-Alexander.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 Dit is Radio 1. NCAV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Dit is radio. De vorm ervan is, staat al een tijdje vast en zal voorlopig nog wel even zo blijven. Dat wil zeggen dat u in de tweede uur van Casa Luna kunt meedoen, meepraten, meedenken, vragen stellen. Aan mijn gast, Tracy Metz, schrijft voor uh, NRC en De Groene Amsterdammer onder andere, maar publiceert ook boeken over design in de breedste uh, zin des woords. Dus als u daar iets over te melden heeft of te vragen heeft... belt u dan 0800 1121. Kijk, wij vinden het wel leuk om te weten of u nou bijvoorbeeld de behoefte heeft... om zelf dingen te maken of bijvoorbeeld anders te maken dan ze zijn. Dat u daar al heel lang van droomt. Dan dacht u, ja, maar waarom doen we dat niet zo? En straks, met die revolutionaire ontwikkeling van de 3D-printer... wordt het namelijk ook gewoon mogelijk. Kan u dat straks thuis gaan doen? Dus... Heeft u die behoefte? Heeft u er wel eens over nagedacht? Bent u er al eens mee bezig geweest? Bel ons 0800-1121. En over elk ander aspect van waar wij over praten of gesproken hebben... mag u natuurlijk ook bellen. 0800-1121. Tracy Metz. Weet je wat ik heel erg mooi vind? Als het schoonheid gaat, op jouw website heb jij een brief gepost. Want ook dat is democratisering. Um, via het internet, over een boekje dat je vond in een Berlijnse boekhandel. Ja. Het gaat over tranen. Ja. En ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Zal ik je bekennen? Um, want het heeft een naam. Dan ben ik de, de Japanse naam. Ik weet Namida... Hoe heet het ook alweer? Dan nou weet jij het ook niet. Namida. Namida. Namida. Namida. Namida. Ja. ja. Het was het. een project van uh, twee Zwitserse kunstenaars... Die een project in Japan hadden zullen doen. En toen vond de, vonden de aardbeving en de tsunami plaats. Juist in die omgeving waar zij naartoe hadden zullen gaan. wat hadden ze zullen doen? Wat hadden ze zullen maken? Uh, dat kunst... stond niet in een boekje. Nee. Alleen. En jij ze kende hebben... ze ook. Jij kende die twee kunstenaars nee, ook. Niet. Ik, nee, ik ben dat, dat boek zomaar in de boekhandel tegengekomen. Uh, en na die uh, rampzalige gebeurtenissen hebben ze hun project veranderd. En zijn ze daar naartoe gegaan en hebben ze tranen verzameld van allemaal mensen uit die plaats. En die hebben ze laten opdrogen op van die glasplaatjes... die je onder de microscoop kunt leggen. Dat vind, ik, dat vind ik ook mooi, een traan die opdroogt. En dat alleen al. Maar helemaal mooi vind ik het dat al die tranen blijken op te drogen... tot een verschillende structuur. Je ziet dat het allemaal kristallen zijn. Dat zullen dus zoutkristallen zijn. Maar iedereen heeft dan uiteindelijk in zijn tranen... Zijn eigen patroon, zijn eigen persoonlijkheid. DNA, ja. En je ziet, je hebt een paar aantal van die, van die ja, microscopische beelden. want dat, zijn het, dat blijken het dus te zijn. Uh, gefotografeerd en uh, meegegeven. En dat, dat he, die heb, ze hebben iets van landschappen ja. of patronen van linnen. Of, of de patronen die je in, een, in de duinen zou kunnen zien? Of... Ik dacht ook eerst dat het misschien luchtfoto's waren. Ja? Van uh, uh, gletsjers of waterwegen. Nou ja, het zijn dus eigenlijk waterwegen. <laughs> Letterlijk. Inderdaad, inderdaad. En uh, er stond ook heel mooi beschreven in dat boek... hoe uh, sommige mensen die aan het project meededen... zichzelf tot huilen bewogen. De een uh, door ja. heel erg hard in zijn neus te knijpen... <laughs> en de ander te denken aan haar overleden echtgenoot... die bij de tsunami was omgekomen. Het is dus heel verschillend. En, um, en dan stonden uh, gewoon twee tafels in een ruimte met die microscopen. En al die mensen uit dat plaatsje konden dan op die manier... Ja, hun, hun verdriet uh, bekijken en uh, aan een soort collectief uh, rouw doen. Dat vond ik zo mooi, zo'n mooi poëtisch project. Ja, het is aan de ene kant heel eenvoudig... Ja. In wezen. Ja, is zeer, nou een, twee zeer. microscopen. Je, een traan leg je op een plaatje en leg je onder een microscoop. Dat is het, het hele ja. kunstzinnige project. Maar wat een schoonheid en een rijkdom. En als je een Legt traan kwam bloot. brengen. krijg je ook gratis toegang tot het museum. <laughs> <laughs> dus je verdriet is je toegang. Ja, precies. Dan is het ook nog ergens goed voor, zo maar zeggen. Maar was jij ook niet verbaasd over die patronen? Nee, ja, ja dacht, in het het boekje stonden, allemaal ik, zo verschillend zijn? In het boekje stonden geloof ik 100 foto's afgedrukt? Uh, in ieder Begrijp geval het? waren er ja. 100 microscoopplaatjes okay. met tranen. Ja, ja, Plus wat er daarna bij kwam terwijl het daar stond. Maar je zou zeggen, de structuur van een traan... Nou ja, hè, dat, zoals uh, een, vinger, zout, een vingerafdruk... Dacht dacht ja, ja? ja maar goed, een vingerafdruk, zoals die een beetje zal verschillen. Maar het patroon dat je zal zien, dat is ongeveer hetzelfde. Maar wat blijkt, het is gewoon allemaal anders. Ja, ja. en hoe dat kan... Helaas stond daar niks over in. Alleen dat het zo was. Dat, ja. je, dat je, de, je, je, je tranen uh, heel erg van jezelf zijn. Nou, Dat vind ik ook al een uh, heel mooi stuk ja. wetenschap. Ja. Maar dat er ook iets van schoonheid in zit. Ja. Verborgen. Als je het helemaal onder ogen krijgt dan natuurlijk. Ja, je kan er op heel, heel veel verschillende manieren over denken. Is dat overigens... Kijk, ik zeg bewust... Dit is iets heel eenvoudigs, maar vervolgens rijk. Is dat ook iets waar jij... Als je als je nadenkt over ontwerpen. Eh, eh, nogmaals, in die breedste zin van het woord. Uh, heel erg van houdt. Hoe, hoe eenvoudiger het procedé. Hoe, hoe, hoe beter het is in principe. Hoe, eh, met een gro des de groter uitslag. of maakt het je daar in wezen niet uit? Niet noodzakelijk. Ik vind. Uh, vraag ik, waar wat hou jij van? Uh, nou, wat. Uh, uh, ja, als journalist en, en, en iemand die geïnteresseerd is in. Uh, innovatie en, en beweging, ben ik vooral gefascineerd door wat mensen telkens weer aan nieuwe dingen weten te bedenken. Dus die hele beweging van uh, zelf dingen maken, niet meer afhankelijk zijn van de industrie of van de uh, fabrieken of van de grondstoffen, dat vind ik wel een, een, een heel spannend, ja, ja. spannende nieuwe beweging. Zit er ook een politiek idee achter bij jou? Nou, ik ben wel geboeid door de gedachte... dat dit misschien de bijl aan de wortel zou kunnen zijn... van het, uh, het uh, productie- en consumptiesysteem zoals we het nu kennen. Marx zou hier ook van smullen. Stel dat het allemaal anders kan. En Ik lees op, op uh, teletext dat 60 beelden van Karl Marx gestolen zijn. Ja. En, en, en, trouwens. Wie wil Beel die nou nog hebben? <laughs> Ja, dat moet je mij niet vragen, natuurlijk. Dus even of dat is, dat zie ik nu. Toevallig valt mijn oog daar net op. Ik had het niet eerder gezien. In Trier, dat is de geboortestad van Karl Marx... zijn de afgelopen week 60 beelden van de Denker gestolen. Van ongeveer een meter hoog waren onderdeel van een kunstproject. Bij de Romeinse stadspoort Porta Nigra stonden 500 beelden van kunststof. Ter gelegenheid, welke printer heeft die beelden gemaakt? Van de 195 ste geboortedag van Marx... Die leefde van 1818 tot 1883, de schrijver van Das Kapitaal en mede grondlegger van het communisme. Het was de bedoeling de mini Marxen na de manifestatie te verkopen voor 300 euro per stuk. De installatie van Otmar Hirrl in Trier wordt nu 24 uur per etmaal bewaakt met ge, ge, 3D printen pistolen. Dat denk ik niet. Um, goed. De heer, intussen heeft meneer Lensen uh, de telefoon in de hand. Die zal, uh, begrijp ik, sinds de jaren tachtig betrokken geweest... bij de eerste versie van de 3D-printer, meneer Lenzen. Ja, dat klopt, ja. Zij, uh, vertel eens, waar, hoe kwam dat? Nou, wij zijn uh, als ontwikkelaar van een grote ontwikkelafdeling altijd op zoek geweest naar nieuwe technieken om dingen te vervaardigen. Ja. En in die jaren is de 3D-printtechnologie... een ander proces dan nu eigenlijk gangbaar is is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Verschillende systemen. Die hebben we toen getest. Wie zijn, wie zijn, wie zijn wij in dit geval? Dat je ja, niet. ik, ik werkte toen bij een, bij een multinational hier in het land. In het zuiden van het land? In het zuiden van het land, ja. In de buurt van Eindhoven? Ja, maar dan net de grens over België. Oké. Okay. Maar dat doet er verder niet toe. De snap die, die, die euforie niet. Die technologie bestaat al lang en is nu alleen. Het nieuwe is dat die nu toegankelijk is voor Jan en alle man. Vanwege de prijs die sommige systemen hebben om ze aan te schaffen. Maar u zegt in de jaren tachtig waren jullie er al mee bezig. Ja, zo en lang duurt het voor de nieuwe technologie rijp in de markt komt. En jullie testen en dat die. is niet bijzonder. J jullie testen die, die, die uh, de eerste. Die systeem, dat systeem toen om dat toe te passen, ja. En hoe was de uitkomst dan? Dat dat wel ging, maar dat was toen hartstikke duur. Omdat het een behoorlijke investering was. Ja. En wij hadden ook andere methoden om snel producten te maken. Want in feite, en dat is mijn opmerking over dit systeem, is het een, een apparaat wat data gebruikt van een tekening om een product te maken. Ja. En dat is, ja, je kunt dan een uniek product maken. Wil je nu meerdere producten maken, hetzelfde, dus reproduceerbaarheid, dan kun je beter met die data. Een gereedschap maken, wat sneller tegen lagere kosten die producten maakt. En dat is eigenlijk een normaal productieproces. Ja, dus. En, dus ja, dat doen wij vandaag de dag in feite ook. Wij gebruiken de 3D-technologie om een tekening te visualiseren. En met diezelfde data kunnen we in een iets langere tijd een productiemiddel maken om producten tegen lagere kosten op grote schaal te produceren. Maar zegt u daarmee eigenlijk met zoveel woorden dat u denkt dat die toepassing van de 3D-printer... voor individuele personen... Dat u, daar, dat u dat niet ziet zitten? Ja, dat zie ik wel zitten. Maar dan zie ik het eigenlijk zitten... voor unieke, eenmalig gemaakte producten... of ontwerpen. Ja. Dat, is een, dat is een prachtig hulpmiddel. Maar dat is, ja, dat dat is precies productie. wat we verwachten. Nee, dat, dat ja, is... ja, nee, maar er wordt ook gesuggereerd... dat de, de hele productieindustrie... de precies. bedrijven anders gaan worden hierdoor. Maar dat, dat kan helemaal niet. Want de reproduceerbaarheid van producten gemaakt met 3D-printen. Dat is veel te duur om in een markt concurrerend te kunnen worden. Nou, wat uh, de architecten van het bureau uh, dus mij vertelden... die zijn aan het experimenteren met het maken van onderdelen van een huis, bijvoorbeeld. Maar ze ja. zeiden, je kan ook uh, mallen maken waarmee je die onderdelen gaat maken. En ja, dat betekent maken... dat je elke keer zo'n mal, uh, die is dan heel goedkoop... terwijl mallen nu ontzettend duur zijn... En je kan elke keer een onderwerp net even aanpassen met een uh, mal... die uh, net zo goedkoop is als de spullen die daarmee uh, gemaakt worden. Dus dat vond ik wel uh, een eye-opener. Uh, nou, dat is wat, wat wij doen. Uh, mijn bedrijf is gespecialiseerd in het maken van mallen. En wij maken met diezelfde data een goedkope mal. Ja, precies. Nou, dat, dat vind ik wel en een uh, revolutie in de en fabricage. Die, ja, dat is een, een, een, een gereedschap om te produceren. En uh, ja, dat is om de praktijk. En dan heb je een gereedschap om tegen lage kosten reproduceerbaar te produceren. Maar dan, dan, dan, dan, eigenlijk zegt hij dan toch met zoveel woorden... dat, dat, dat is wat, wat, ja, wat, wat u nu doet met uw eigen technologie... dat is dan toch straks wat er ook met die 3D-printers zal kunnen gebeuren? Nee, die zal nooit kunnen concurreren daarmee. Nee? Dat, nee, toch, toch begrijp ik dat nog niet hoor, waarom u dat dan. Oh ja, kijk, je praat met een mal met een productiecyclus van. Ja, het kan tot twee, drie seconden, heb je een product. Ja, en met de 3D-printen, een, een vergelijkbaar product, ja, dat kan een uur of twee of drie uur duren, één okay. product. Oké, okay. dus dan heb je het over dat massaproductie eigenlijk. Dat is het. Dat is, dan ja, het, he? voor, voor voor serieproductie. Ja. Dat niet eens zeggen. Ja, ja. Okay. Dan is een mal veel goedkoper, omdat dat reproduceerbaarheid. Oké. Okay. Goed okay. goedkoper aan te wenden is. Oké, okay, nee, dat, dat, dat, dat begrijp ik dan. Okay. Maar omdat die, die mal dan die goedkoper de... is om te maken... Uh, heb ik begrepen, kun je dan uh, uh, maak je dan niet meer massaproductie... maar dan kun je veel makkelijker variëren... dan we nu kunnen doen met massaproductie. Ja, dat klopt. Dat zou wel kunnen. Dus maar dat betekent een grotere dan ik vrijheid. Op de essentie van dat hele ontwerpen... je kunt mallen maken op verschillende manieren... Alleen je moet de beste weg weten te vinden... om tegen een lage prijs... en snel mannen te kunnen maken. Ja. Mm -hmm. En meer productiemiddelen. Ja. En dat is een vakgebied van het hele ontwerpen... waar ons land arm is, in is. Wij zijn niet in staat... om de tools voor bedrijven... te maken... om concurrerend... consumentenproducten okay. consumentenproducten in de handel te brengen. Ja, ja, ja. Die technologieën ontwikkelen wij niet. En dan kom ik eigenlijk bij... De ratio van het designen, welke overwegingen neemt een ontwerper tijdens zijn, tijdens zijn werk. En uh, dat is een vakgebied dat uh, ja, geen aandacht krijgt. Dus je bedoelt ook de manier waarop het uiteindelijk in massaproductie genomen zou moeten worden. Daar moet een ja. ontwerper ook zo over nadenken dat het dat daar hè, in uw termen makkelijk mallen voor... Te, te, ja, onder andere te... maar veel meer dan dat hè. Ja. Want in feite kun je geen nieuw product ontwikkelen... zonder de kennis van het maken en het gebruik ja. erbij te hebben. En u en, denkt uh, dat... Ja, dat is een visie die niet geïntermeerd uh, ja, wordt in dit land. En, of te weinig. U stelt dat, dat, dat die, de opleidingen daarin gebreken blijven. Dat ja, de zeker. Ja. Ja. Denk je dat het zo is, Tracy Mets? Ja, we zijn uh, natuurlijk de laatste jaren gewend... Uh, om massaproductie uit te besteden aan uh, lage landen. Ja. Ja. Dus dat hebben wij niet zelf hoeven ontwikkelen... want het nee. kon daar allemaal ontzettend veel goedkoper. Ja, ja. we zijn nu dat de, ook in China de lonen stijgen... en je ja. ziet dat de maakindustrie wel terug begint te komen... naar Europa en naar Amerika. En zeker ja. als het gaat over uh, producten met een uh, um, sterke eigen uh, ontwerp... uiterlijk en appeal dat dat ja. uh, vaak geen massaproducten zijn? Nee. De aantrekkingskracht dat... is vaak juist dat het een kleinere ja. oplage uh, ja. wordt gemaakt. Ja. Maar je moet er wel bij zeggen, als de productie uitbesteed is... Kijk, een product maakt een evolutie door. Komt de volgende generatie een beter product met een nieuwe fiets? Of, of weet wat. Dat groeit. Breek je die lijn door die productie uitbesteed te hebben... is die kennis van dat maken, die ben je kwijt. En wil je dan weer opnieuw opstarten, dan heb je een enorm graad aan kennis om opnieuw te beginnen. Ja, ja. En dat is eigenlijk, de, ja, ik vind dat een denkfout in ons industriebeleid, dat wij een heleboel consumentenproducten, waarvan je zeker weet dat die een ja, eeuwig leven ze veranderen, maar dat dat geheide dingen zijn in de markt, die had je moeten koesteren. Mm. En die krijg je nooit meer terug. En de consumentenindustrie, dat is de basis van onze economie. Ja. En nu kunnen we naar de high-tech-industrie overstappen, maar dat zijn geen consumentenproducten. Die, die raken dat wel uh, uiteindelijk. Maar we missen een heleboel business, doordat we ja, die kennis van dat goedkoop voortbrengen verwaarloosd hebben. Oké, okay. nou, dat is een duidelijk uh, standpunt. Dank u wel, meneer Linsen. Ja. Zit u, ziet u de, de toekomst, wat uw eigen bedrijf betreft, wel met vertrouwen tegemoet? Ja, daar zie ik geen probleem. Wij leggen voor op wat uh, anderen kunnen. En wij hebben onszelf ja, de hele tijd gespecialiseerd in ja. hoe kan het beter, sneller, goedkoper. Ja. Dus... En uh, daar ligt zoveel ruimte, en dat geldt eigenlijk voor elk bedrijf. Oké. Okay. Dank... Maar daar is die kennis van nodig. En dan kom ik bij de wetenschappelijke instituten die daar niet naar zoeken. Behalve is in uitzondering op deze regel, de, de agrifood. Gerelateerde bedrijven. Okay. Daar zit dat denken in uiteindelijke kosten en ook de toekomst meerdere generaties producten zit dat beter in verweven. Ik dank u hartelijk en ik wens u een goede nacht nog. Ik dank u. Dank u wel. Bedankt. Oké. Okay. Uh, vanaf de jaren tachtig al die 3D nou, printer. Nou, Daar kijk ik toch wel even van op. Ja, inderdaad. Het heeft een lange aanloop gehad. Ja, maar, dat... maar nu gaat het in een uh, steile curve ja. omhoog... Uh, wat betreft de bereikbaarheid en de popularisering ervan. Het is toch eigenlijk net als de computer. Ja. Maar, en, en andere technologieën. Ik hoorde laatst bij het Tegenlicht... zat er ook zo'n soort uh, uh, programma over... bijvoorbeeld het omgang met water. Nou ja, dat is ook een beetje jouw terrein. <laughs> um, of zonne nee, zonne-energie. Dat was het in eerste instantie het uh, ding. Die, dat wordt ook binnen... In een soort versnelde curve gaat dat toegankelijk worden voor bijna iedereen en heel goedkoop worden. Mm -hmm. Nou, daar zie je het, zag je hetzelfde, dat het heel lang duurt. Die aanlooptijd is heel ja, lang. Ja, je hebt de vol met uh, fotocellen nodig, ja, nou, uh, wil er iets uitkomen. Ja. En dan opeens, dan versnelt dan in de ontwikkeling van zo'n technologie wordt er iets versneld en dan gaat het opeens heel rap. Nou ja, dat zou hier dus ook. Uh, uh, dat gebeurt nu. Dat gebeurt nu hier dat ook. Dat gebeurt mee. nu. Ja. Met die 3D-printer, ja. En, en uh, hij, hij, dus je komt dan een beetje terecht in, in, in hoe produceer je? Hè? Massa, massaproductie. Wij zitten juist met dit. Ja, te meneer Lentzen had het over uh, snel en goedkoop. Ja. En dat is natuurlijk niet wat alle ontwerpers beogen. Nee. En wat ook niet zal verdwijnen, wellicht. En zeker als ze nu meer bezig zijn met het proces dan met het eindproduct. Ja. Dan uh, wat je bijvoorbeeld aan veel van de opleidingen ziet, waar professor De Rijk uh, veel uh, bezwaar tegen maakt. Dan uh, is dat niet noodzakelijk het doel. Ja. Goed, we gaan um, um, ons ook nog buigen. U kunt nog steeds bellen natuurlijk hè, met dit soort uh, ja, bijdragen over het denken. Over het gebruik van nieuwe technologie. Ervaring ermee 0800 1121. Of over bijvoorbeeld hoe Nederland is vormgegeven. Of wat u zelf toch echt op een andere manier zou willen vormgeven. En misschien kan dat dan wel in de toekomst. Dus bel ons, Casaluna, uh, het is gratis. Het is de telefoon nummer 0800-1121. En anders buigen wij ons samen met Tracy Mits zometeen... na de muziek van James Blunt over de vormgeving van Holland en zijn water. jo 1, Casa Luna, Lex Bolmeier. Ik ben niet alleen uh, met Tracy Mits, die meepraat en meedenkt. En... en met uh, luisteraars. Um, krijg ik krijg bijvoorbeeld via Twitter. lees ik deze, dit bericht van iemand die social à la salon als naam heeft gekozen. En die schrijft het volgende, vind ik wel goed. Mooi, Bella Kazeloen laat weten hoe het zit. Total cost of production and ownership. Daar ga je met je 3D-printen-revolutie. <lacht> <lacht> nou, daar zover waren wij nog niet. Toch, Tracy? Nee, nee, daar ben ik, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Het is een één lijn, waar, waar we het net met de heer Lenzen over hadden. Van goedkoop produceren. Ja, snel en, dat... en goedkoop, dat is, uh, dat, is, uh, dat is één ding... En... Ik weet niet of dat ooit uit de 3D-printer zal kunnen komen. Nee. Maar wat ook belangrijk is aan de 3D-printer... is niet alleen de daadwerkelijke productie... maar ook de mentaliteit erachter. Dat het gaat om uh, het delen van kennis. Dat je geen patenten meer sluit. Dat dus je met gelijkgestemde uh, een community vormt... zoals het tegenwoordig heet... van mensen die uh, uh, door hetzelfde vraagstuk geboeid worden. Bijvoorbeeld fietsen, noem maar wat fietsen, bijvoorbeeld, toch? Er ja. is dus, dus onder fietsliefhebbers heel veel kennis over brood, hoe je... Groot community van liefhebbers over, over de hele wereld. En omdat die mensen het allemaal uh, voor hun plezier doen... kun je een enorme bestand aan uh, kennis en tijd en interesse mobiliseren... die je nou ja, niet noodzakelijk hebt bij de mensen die het voor hun brood doen. Ja. Dus je kan je heel goed voorstellen dat mensen die van fietsen houden... ook hun eigen fietsen willen ontwerpen. En dat die bijvoorbeeld met een 3D-printer eigen frames kunnen gaan bouwen. Ja, kan al, maar, dat zie al ik opeens voor de, zie dat wel heel erg voor me. Ja, ja, ja dat gebeurt al. Ja? En al voor de 3D-printer was er al dat delen van kennis... en het, ja, uh, het uh, opjutten van de fabrikanten... om uh, uh, goede ideeën in de praktijk te brengen. En jonge generaties ontwerpers, zijn die daar bang voor... of sluiten die dat in de armen? Ik denk niet dat. Ik heb niemand gesproken die hier bang voor is. Niet iedereen is hiermee bezig. Ja. Niet iedereen wil uh, uh, met, uh, met dit soort productie en deze experimenten aan de slag. Ja. Ik kan ik nee, ook dat begrijpen? Is er een verschil in generaties, oude generaties, jonge generaties... hoe ze in deze kwestie staan? Nogmaals, er is wat Design Can Do, conferentie in Amsterdam... waarin, nou, ik weet niet hoeveel ontwerpers uit de hele wereld naar Amsterdam komen... om over de essentiële verschuiving in de, on, in de designwereld te praten en door te denken. Ja, die praten meer over de maatschappelijke kanten. Ja. Maar die maatschappelijke kant zit hier ook aan. Het mobiliseren van de expertise die bij uh, gewone mensen is. Ja die uit interesse iets gaan doen... en niet omdat ze moeten om het brood te verdienen. Ik vond het ook uh, grappig... Uh, uh, wordt ook gesproken uh, bij de, de makersbeweging... over de, uh, dat R&D, research and development... ook uh, veel goedkoper is... omdat die ter plekke wordt gedaan. Die wordt ook, producten worden getest... door de mensen die ze ook ontwerpen en maken en gebruiken. Ja. Je hebt niet aparte afdelingen nodig... die allemaal uh, een eigen budget moeten hebben... Dus het wordt allemaal um, veel uh, uh, gelijkmatiger en dus goedkoper. Ja, ook dat lijkt me nog eens bijzonder. En nogmaals, uh, oude generaties, staan die er anders in dat proces dan jonge generaties? Mijn indruk is dat de nieuwe technologie ook meer iets is voor de nieuwe generatie. Want dat architectenbureau dus, dat jij steeds noemt, mm -hmm. dat zijn jonge mensen, jonge ja. architecten die daar... Die heel open staan, want volgens mij kan je daar gewoon langs gaan. Ja, zeker. Want Ook bij dat, dat hele nieuwe productieproces hoort dat participatoren. Dat iedereen kan meedoen, iedereen kan uh, een idee hebben, iets uitproberen. Materialen zijn niet duur. Uh, nou, zullen we dit proberen, zullen we dat proberen? Het is heel flexibel. En uh, ze verwelkomen input van, uh, van buitenaf. Dan kan je gewoon in die zeecontainer gaan staan... waar die printkop uh, aan het werk is. Ja en een, uh, een nieuw ding aan het proberen. En dan heb je het over community. We hadden het net... en toen geloof ik dat we... De, door, door even de, de meneer Lensen aan het woord te laten... dat we er van, af, van het spoor af gaan... Maar we hadden het over hoe Karl Marx... Ja. community, commu, communisme... Ik vroeg jou net, Tracy Metz... zit er ook een soort politiek ideaal achter? Het kijken naar dit soort ontwikkelingen bij jou... nou ja... voorbij de democratisering... En toen noemde, toen noemde jij zelf de naam van Karl Marx. Um, zit zo'n ideaal er ook bij jou als je kijkt naar dit soort dingen? Van een... mm, ik zou zeggen nog niet. Omdat ik zelf ook nog niet kan overzien... waar dit allemaal over tien of twintig jaar toe zal hebben geleid. Ik weet alleen zeker dat we dan terugkijken en denken... jongen, ja. dat had ik toen niet kunnen voorspellen. Maar... Um, iets wat, wat, wat de potentie in zich heeft om de hele, het hele systeem dat we in de loop van... Uh, nou, eigenlijk sinds de industriële revolutie hebben opgebouwd... om de spullen te fabriceren die we nodig hebben... van huizen tot ij ijskasten, tot locomotieven, tot stoelen... Um, dat die um, door een beweging van onderop... op een democratische manier van mensen die er belangstelling voor hebben... Op zijn kop wordt gezet. Nou, daar gaat mijn journalistenhart wel sneller voor kloppen, ja. <laughs> ja, je journalistenhart. <laughs> ja, ja, Of je, je mensenhart ook. Wat is het journalistenhart eigenlijk? Is dat anders? Ja, interesse in uh, uh, uh, alles wat nieuw en anders is. Ja. Alles wat, uh, dat wat we al menen te weten op zijn kop zet. Altijd spannend, vaak eng en altijd spannend. Is dat ook wat jouw dreef naar Europa... Want je hebt een keer die... de, de, bijna de Kijk, je had gestudeerd. Je zat, waar zat je in precies in Amerika? Uh, Los Angeles. Los Angeles. Ben ik groot geworden. Nou, opwindende stad. Maar je wilde toch weg. heb te benen. Uh, ja, dat, uh, ik heb uh, uh, interesse in talen. Aanleg gelo geloof ik ook wel. En ik heb uh, Frans en Spaans gestudeerd. Dus ik was eigenlijk onderweg naar Frankrijk en Spanje. Om mijn talen te perfectioneren. Maar ja. <laughs> Zoals gezegd, het goedkoopste ticket was naar Amsterdam. En uh, ik vond Amsterdam meteen uh, uh, nou, zo een eye-opener. Zo... Uh, Los Angeles is heel uitgesmeerd. Hè? Je moet alles met de auto doen. Je ziet niemand op straat in het grootste deel van de stad. En hier zag je heel veel mensen op straat en die komen elkaar tegen en maken een praatje. En, uh, kinderen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze gaan met de fiets of met de tram of met de trein. Je hoeft niet altijd met de auto te worden gehaald en gebracht. En de, de, het manier, de manier van leven die de stad met zich meebracht. Dat heeft denk ik uiteindelijk ook. Ja, dat wist ik toen helemaal niet. Maar ik denk dat dat wel mijn belangstelling voor architectuur, stedenbouw. Ja, ruimtelijke vraagstukken uh, ja, ja. heeft uh, uh, geïnspireerd. Omdat ik zag dat de, de, de, de, de, de situatie van de stad. de vormgeving van de stad een totaal ander leven tot resultaat Interactie had. tussen mensen. Ja, ja. heel sociaal andere interactie leven. tussen mensen. Ja. Dat er een sociaal leven mogelijk was... dat in, in Los Angeles helemaal niet mogelijk was... omdat je nergens naartoe kon lopen. Je kon niet fietsen, er was geen tram. Er waren geen stoepen om op te zitten in de zon... om je broodje op te eten. Ho, tussen hoe, de doen, hoe doen ze dat dan in Los Angeles? Alles met, de auto, hè? Ja. alles met de auto, hè? Alles met de auto. Maar een gemeenschap vormen. En met dan ga je van plek naar plek om ja. je... Je, je zoekt steeds een doel. Ah, ja. En in Amsterdam kon je zo heerlijk doelloos over straat slenteren... en uh, toch nog iets meemaken. Dus je bent je bent ja, een schiphol on gevlogen? Onverbetelijk romantisch. Hè? <laughs> nee, he, <maar laughs> meestal, meestal is het de liefde die, die mensen zo'n uh, ja, reis laten maken. Oh, die <laughs> kwam later. Ja, maar bij jou was het de taal. En je stapte dus uit op Schiphol. Mm -hmm. Met het idee van, nou, ik moet nog tra transit... Frankrijk of Spanje, maar je, je, je, je stapte uit en nam de trein. Nou, die was er toen misschien nog niet eens. Nee, er was geen trein naar naar Amsterdam. Ja, dus, was een bus. Was een bus. Ja. En dan blijf je dus gewoon hangen. Dan heb je een hotel genomen en je dacht. Oh. Uh, ik had een uh, adres van uh, een vriend voor vrienden uit Amerika, dus daar ben ik uh, gaan uh, bivakeren en. Uh, nou, ik, ik rolde in een, uh, in een baantje voor een korte tijd. En ik huurde een studentenkamer van iemand die de zomer weg was. En ineens was ik een soort van... Uh, uh, niet meer een toerist, maar een bewoner. Dat is trouwens dat uh, toerisme en hoe dat toerisme is veranderd. Dat is het onderwerp van mijn volgende talkshow. Ja. Ik heb een maandelijkse talkshow tegenwoordig... in de Rode Hoed in Amsterdam. 27 mei gaan we het over toerisme hebben. En hoe iedereen probeert... Te doen alsof hij een local is. Nou, dat bracht ik toen al in de praktijk. <laughs> Door me te vermommen als uh, bewoner van Amsterdam. met ja. een, uh, een kantoorbaantje en een, uh, en een studentenkamer. Ja, en dat beviel je zo goed dat je nou ja, nog steeds hier woont. En, en, en, en, een, ja. en een, dat moet ik zeggen, een, een schitterend boek hebt geschreven over Nederland. En die rare taal heb geleerd ook nog. Ja, en hoe? Je spreekt perfect <laughs> Nederlands, dat is, dat is waar. Denk jij dat jij met het feit, het feit dat je toch van buiten komt... op een of andere manier een andere blik hebt op de manier waarop Nederland is vormgegeven? Ah, dat weet ik zeker, Lex. Dat weet ik zeker. Het is voor mij niet allemaal uh, met de paplepel ingegoten en dus vanzelfsprekend. Wat ja. wij voorzelfsprekend aan, aannemen, dat, daar ben jij naar gaan kijken. Zo van hey, Opmerkelijk eigenlijk. Ja. ja, hoe zit dat? En wat heeft dat betekend, die omgang met het water... en uh, de, de heerschappij die we altijd hebben moeten uitoefenen over dat landschap. En waarvan we nu ontdekken dat dat toch een, uh, een uh, keerzijde heeft. Wat we met de delta allemaal hebben gedaan... na de jaren, na de ramp van 1953. Ja. Dat is heldhaftig, het ziet er prachtig uit. Maar het heeft wel uh, allemaal ecologische gevolgen gehad... waar we nu last van krijgen. En bovendien, daar komt nu de verandering van het klimaat bij... En dan blijkt dat we niet tot in de eeuwigheid op de oude voet door kunnen gaan. We kunnen niet eeuwig blijven pompen. en steeds, Ons verder steeds zelf naar beneden pompen. En, uh, we terwijl halen het de water, zeespiegel rijst. We halen het water uit de polders weg. Steeds, ja. nog steeds. Ja. Waardoor het land zakt. Ja. En de dijken kwetsbaarder worden. Dat is ja. het verhaal. En de zee stijgt. En de rivieren worden steeds voller. Dat ja. hebben we in uh, begin ja. jaar 90 gezien. Hè, met die twee ja. bijna overstromingen in 1993 ja. uh, en 1995 zijn er tienhonderden mensen geëvacueerd. Het ging allemaal net goed, maar het scheelde niet veel. En toen zijn we gaan denken van jee, zijn we eigenlijk wel op de goede weg... met die nogal defensieve manier van omgaan met het water. Moeten we niet misschien het meer op een akkoord gooien? Het water soms binnenlaten, misschien soms de dijken verlagen... in plaats van de alleen maar te verhogen. Dat zijn we ook gaan doen, hè? Dat zijn we ook gaan doen, of, ja. Bij de rivieren, dat is een ja, van de... Precies. Een van de... Want, want dat las ik in een, interview, een dubbel interview van jou met uh, Sieben Schaap. Aha, voormalig ja. uh, uh, Dijkgraaf een senator. En, eh, ja. ja, een belangrijke man. Ook trouwens de gast geweest in Kazel En Marxist van huis uit. Um, dat is toch de rode draad, hè? <lacht> van vanavond. Um, dat het zo langzamerhand al lang niet meer de delta werken zijn waarmee wij eigenlijk furoren kunnen maken in, in de hele wereld. En nogmaals, onze omgang met water is een soort exportproduct. Nee, ja, om, daar de, om... verdienen we heel goed aan. Hoeveel verdienen we daar aan? Het uh, cijfer dat ik uh, uh, heb uh, opgestoken voor dit boek... was 9 miljard per jaar. Dat zou intussen wel met, meer kunnen zijn. Met onze, kennis, is, uh, onze kennis is, brengt... Kennis en techniek, en toepassing daarvan. En uh, sindsdien is uh, Sandy gebeurd in New York, dus... Uh, nou, we zaten in het eerste vliegtuig naar New York, hoor. Ja. Om, want weten ze, in New York weten ze ons wel meteen te vinden. Zeker, zeker. Siebe Schaap zegt dat het vervolgens moeilijk is... om daar echt voet aan de grond te krijgen. Ja. Ze wilden graag de kennis, maar dan vervolgens de uitvoering... door Amerikaanse bedrijven laten doen. Ja. Nou ja, dat is uh, geen enkel land vreemd, dus uh, <laughs> dat begrijp ik wel. En wat uh, Sibbe ook vertelde in dat interview... dat vond ik heel interessant, want zo had ik het nog niet gezien. Hij zei, als we het hebben over rampen tegenwoordig... Moeten we eigenlijk niet zozeer denken aan uh, uh, schade in, in de zin van mensenlevens? Orkaans zijn die kosten, nou ja, slechts. Het zijn er honderd mensen te veel, maar kosten slechts honderd mensen het leven. De echte schade, dat is aan de economie, omdat we allemaal in een just-in-time systeem leven. Iedereen is afhankelijk van onderdelen die ergens vandaan moeten komen. Wie had kunnen denken dat de Franse auto-industrie ontzettend veel last heeft gehad van de. Uh, aardbeving en de tsunami in Japan. Want één bepaald component kwam uit dat deel van Japan, waar de Franse auto-industrie met piepende remmen tot stilstand kwam, ze konden niet verder. Ja, ongelooflijk. Dus we zijn zo mondiaal met elkaar ja. verknoopt, ja. dat dat eigenlijk de schade is nu van een grote ramp. Kijk, de, de, de, een van de grote schadeposten van Sandy voor Amerika was dat Wall Street dagenlang heeft stilgelegen. Ja, dat is een virtuele schade, maar <laughs> toch ja. wel... Uh, per dag loopt het toch wel heel groot. En ja. New Orleans, hetzelfde waarschijnlijk? Uh, New Orleans, dat was wel vooral een menselijk drama. Vooral? Ja. Okay. ja. Dat is uh, minder een economische macht dan New York. Okay. Uh, en dat was vooral een drama in de zin van... Uh, uh, inderdaad uh, slachtoffers. Arme, arme, arme mensen die hun huis kwijt raakten, En mensen die een huis kwijtraakten... en ook noodgedwongen uh, weggebracht zijn naar andere staten... en niet het geld hadden om terug te komen... om hun huis opnieuw op te bouwen. Sowieso is het een van de idioten dingen in Amerika... dat je alleen geld van de overheid kunt krijgen... om je huis te herbouwen... als je op precies dezelfde plek herbouwt. <lacht> Terwijl de les misschien van dit alles is... dat je niet daar zou moeten ja. herbouwen... Ja. Ja, maar dat vecht wel erg veel flexibiliteit. Maar goed, Siberschaap, uh, misschien, misschien zei jij het... dat het niet meer de deltawerken zijn waarmee wij uh, furoren kunnen maken... maar de omgang met rivieren. Met Hè, dat het, nieuwe het, denken het verlagen, de... het verlagen van dijken ja, zelfs, althans daar. Het soms ja. binnenlaten van het water... Dat is, voor, is dat zo'n radicale omwenteling in Nederland? Nou, voor Nederland... zeker voor de generatie zeg maar, die 53 heeft meegemaakt... Ja. is dat uh, bijna onvoorstelbaar. Dat je veiliger zou zijn als je de dijken zou verlagen. Nou, wie had dat nou kunnen verzinnen? Ja. En er zijn uh, genoeg boeren die het idee hebben... dat de overheid dat maar probeert wijs te maken. Ja. <laughs> maar daar wordt dan de, het water onze vriend. En is niet dan per definitie de vijand? Um, in het Engels heb je daar het mooie woord voor frenemy. Frenemy? Frenemy. Friend and enemy. Want ja, dat water dat, uh, kan toch een verwoestende kracht hebben. Ja. Maar misschien minder verwoestend als je de druk eraf haalt. Ja. Dat is het hele idee achter het verlagen van de dijken langs de rivieren. Dan kan het water tenminste ontsnappen. In plaats van alleen maar eroverheen ja. te, te stromen. Want we hebben de rivieren zo strak gekanaliseerd. Daar zulke efficiënte scheepvaart troggen van gemaakt... dat het water nergens heen kan. En er komt steeds meer water door de rivieren... door het smelten van de gletsjers in ja. het hinterland. En uh, het komt allemaal naar beneden razen door Duitsland heen... naar Nederland toe. En dat kan dan nergens heen. Dus dan moet je misschien uh, een paar uh, uh, kleppen aan de zijkant openmaken... dat dat uh, water door uh, boerenland kan stromen. Maar ja, in dat boerenland wonen wel mensen. En er wordt ja. geboerd. Maar we hebben dus het wel gedaan. We hebben het wel gedaan. En dat is ook eigenlijk, eigenlijk knap staaltje ontwikkeling. Ja, en jarenlang onderhandelen praten. en praten, praten, praten. En, want dat begrijp ik ook, dat, dat eigenlijk. dat die veranderingen... dat misschien nog wel het allerbelangrijkste van dit soort processen... is de samenwerking is tussen mensen en niet zozeer de technologie eigenlijk. Nee. Dat, dat, je, dat je mensen bij elkaar moet brengen rond een technologie... Om die om het, technologie om stand... te kunnen implementeren. dat is eigenlijk... Ja, wat dat betreft, uh, uh, dat zoeken naar consensus, dat is wel de Nederlandse manier. Ja. Intussen, we zijn al lang weer in Nederland, in Nederlandse wateren terechtgekomen. Uh, zijn er luisteraars die nog steeds het hoofd buigen over de 3D um, printerrevolutie? Herbert Rutgers, goeienacht. Ja. Moi, dat moi, ik je moi. even heb laten wachten, maar ik was met water. Hoor je ben... mij? Ja, ik hoor jij. Ja. Hoor jij mij ja, ook? Ik hoor je nou. Ja. Ja. Waar ik vooral even de aandacht op wil vestigen, wat er gebeurd is op ICT-gebied. Ja. Als, als we nu kijken, uh, vergeleken met 1985, en wat er nu mogelijk is om iets te vinden, internet, met alles wat erbij hoort. Ja. De hele zandekruim, die, dat is allemaal met computers gemaakt en dat is allemaal software voor gemaakt. Wat je tegenwoordig kunt met mobiele telefoons. Um, als je kijkt wat voor apparatuur we nodig hadden, was een hele Volkswagen dus vol. Voor het, en dat heette dan Karin bij Philips. Voordat je een systeem kon hebben waar je de weg kon vinden. Tegenwoordig hebben we daar TomTom Tom voor. Ja. En dan is een kastje zo groot als je handpal. En dan kun je overal in Europa kun je, je weg vinden. Misschien wel over de hele wereld. Dat soort dingen. En dat, die, dat je dat kunt bedienen. Dat het eenvoudig bedienbaar is. En daar wil ik vooral eens even bij komen. Ja. Dat het voor ieder mens. Ja, behalve videorecorders. Maar dat voor ieder mens zijn dit soort apparaten goed te bedienen. Die zijn toegankelijk geworden. Dus je hebt enorme kracht gekregen... om dingen te kunnen doen... Uh, en die nog eenvoudiger te bedienen zijn... ook en om bij het water terug te komen. Ik kan me nog herinneren dat ik als jongen van 14 jaar... ik ben inmiddels bijna 75... maar als jongen van 14 jaar... een keer op het waterloopkundig laboratorium ben geweest in hetzelfde. Ja. Daar hadden ze al Nederland nagebouwd in het klein. En als ze dan iets wilden weten van... Uh, als ik die sluis nou open zit... Wat gebeurt er dan? En deden ze dat ook? En dan, zag je dat, dan, kon je, dan kon je rondlopen en dan kon je zien hoe het water zich. de waterspiegels. Eh, veranderden. als er ergens in het. stedelijk watersysteem. iets veranderde. tegenwoordig kun je dat gewoon op een computer doen. We hebben helemaal geen, geen. hectare grond meer voor nodig. om dat te simuleren. en moet je kijken wat dat kost. tegenwoordig kan iedereen daar gewoon thuis. En elektronica-schakelingen. die. Eh, Vroeger werd dat geprobeerd, werd dat in, op, een, op een plaatje in elkaar gesoldeerd. En werd er gekeken of die schakelen wilden werken. Tegenwoordig hebben we daar simulatieprogramma's voor. Dan, dan maak je een schemaatje en dan zeg je tegen de computer: doet hij dat en doet hij wat ik wil. Nou, dan komt er allemaal precies uit. Je kunt meten aan iets wat er nog niet is. Nou, dat soort dingen, dat is de grote kracht uh, die wij uh, niet tegemoet gaan, die nu al werkelijkheid is. Ja. Daarom is een van de onderdelen van die conferentie deze week. What design can do. Ook het ontwerpen voor het scherm. Dat, dat gemak van bedienen ja, waar u terecht over heeft. Dat is, uh, dat is een van de belangrijkste opgaven nu. Omdat we allemaal de hele tijd met verschillende schermen ja. bezig zijn. Ja. Toegankelijkheid van de, van de rekenkracht van computers. En van, ook van de software die er mee geschreven wordt. Maar ook niet vergeten dat we met, met heel veel mensen uh, op de wereld uh, soms aan één ding werken. Er is software die is, uh, die is open, zoals dat dan heet, en iedereen mag daaraan werken. En Wikipedia is ook zoiets moois. Het is een encyclopedie een waar iedereen mag invullen wat eraan mankeert. Dat staat er ook wel eens bij. Dit stukje, ik geef hier een stukje kennis, maar dat is niet compleet. Wie vult dat aan? Nou, als je dan lid van wordt, dan kun je dat gewoon zo'n stukje aanvullen. En moet je eens kijken wat voor een enorm mooi ding dat geworden is. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of het is er tegenwoordig. Ja. En het is nog toegankelijk ook. Van elke plek op uh, waar je bent. Uh, je, hoeft, je kunt het met een draadloos dingetje met zo'n klein kastje in je hand. als je kijkt wat, voor, wat het verschil is in rekenkracht van computers. Uh, toen ik ermee begon in 1968. Toen hadden we dan computers, en dat waren dan dingen die daar had je hele sporthallen voor nodig <lacht> om daar een computer in te stoppen. Ja. En de rekenkracht van een uh, eenvoudige iPad, die, die je in je hand kunt houden, die is uh, tien keer zo groot als ja. uh, van die computer toen in, in dat uh, rekencentrum. Ja. Maar betekent dat dan ook, uh, Herbert, uh, dat uh, jij hetzelfde verwacht ten aanzien van de 3D-printers? Is... Nou, 3D-printers is één ding. Maar... Wat er gaat gebeuren op dat gebied. Ik garandeer je dat. Want nu gebruiken ze nog plasticjes en weet ik wat, allemaal voor ja. spulletjes. om die snuit van die printer mee te vullen. Maar uh, ik weet dat er ook al uh, eiwitten ingestopt worden. om organen en delen van organen zo. te maken. Echt waar? Dus straks, als jij een nieuwe lever nodig hebt. Dat, dat zal niet eens zo lang meer duren. Dat maak ik denk ik nog mee dan wordt zo'n ding op een 3D-printer geprint. En dan kun je zeggen, dat is uh, niet productief. Maar net voor mij, mijn lever, kan dan op zo'n 3D-printer in een paar dagen gemaakt worden. En dan kunnen ze bij mij die lever erin zitten met mijn, met mijn uitgaande van mijn uh, cellen, zodat het niet afgestoten wordt, enzovoort, enzovoort. Zo, dat knitten? Nou, fantastisch. Dus er, er kan nog heel wat. En ook ja. op dat 3D-printer, maar daar wilde ik eigenlijk niet naartoe. Nee, maar niet alles op dat gebied van uh, interactief het design. Uh... Dat dat ik in mijn huis zitten. Sorry, wat, wat, nee, gewoon... wacht even, het leep nu even twee. Herbert, wat zei jij? Want dat kon ik niet verstaan. Dat zei... het, uh, het waterbouwkundig laboratorium, wat toen in de tijd een unicum was in ja. Nederland, hè, uh, ja. 60 jaar geleden, dat ik het nu op mijn computer heb zitten. Ja. Dat, is, dat, dat is eigenlijk wat je wilde zeggen. Ja, ja, dat, ja. dat alles toegankelijk wordt. Ja. Alles. Ja. En sommige, uh, en sommige dingen worden, worden toegankelijk in de vorm van open design. Inderdaad, dat delen van de kennis waar we het over hadden. Yeah. Maar andere dingen zijn natuurlijk gewoon een commercieel product. Die prachtige uh, overal bruikbare kaarten van TomTom. Tom, ja, die moet je natuurlijk dat, gewoon kopen. Dat, die massaproductie verdwijnt ook. Want je ja. kunt wel zeggen dat... Uh, we komen straks zover dat je gewoon je eigen stofzuigertje, uh, yeah. stofzuigertje ontwerpt. En dat je die ook kunt maken thuis of uh, om de hoek. Kijk. Maar zal ik dat oh, nou nee. ooit willen? Dat is voor mij de vraag. Wat? Zal ik dat ooit willen? Ja, dat wil, je wel. wil je alles zelf maken? Uh, je wilt de dingen naar je hand zetten. Dat willen we al. Ik weet niet hoe lang als mens. <laughs> als scheppende mens wil je dat. Je wilt de dingen naar je hand zetten. Je wilt zelf vliegen. Ja, Ja. Ah. Je Weet ik veel. Je kunt ze gek niet verzinnen of het kan. Ja, nou, dat is interessant, want dat, is, dat, dat staat haaks op wat uh, de heer Lensen zei, die eigenlijk een ja, productie betreft. Ja. Jij zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde, jij zegt die massaproductie zal verdwijnen, want we gaan het allemaal ja, individueel die maken. Ja, komt weer terug naar Europa. Kijk, en dat staat ja, met bij je Ja, de lonen gezien. landen weer terug naar Europa. En maar wat voor consequenties dat allemaal heeft? Ik ben geen futuroloog. Nee. Want ik zal je wel vertellen, als ik in 1968 had verteld uh, dat wij nu <lacht> aan, aan regenkracht in computers thuis hebben staan, dan hadden ze me meteen opgesloten. <lacht> ja. hier in in de en dat hebben ze niet gedaan, geloof ik. Wat, nee, wat... Want ik heb het niet verteld. <lacht> <lacht> ik, ik had ook geen idee. En mensen die zeggen dat ze kunnen voorspellen wat er over 30 jaar kan, ja. nou, dan draai ik me maar om. Want je hebt geen idee. Nee. Je en, hebt geen idee. En wij dus ook nu? Nu, ja, staande deze uitzending, hebben wij geen idee <lacht> wat er zal gebeuren. Wat nou. er in de toekomst gebeurt, nee. Dank je wel. En dat is politiek, is het ook heel interessant om, daar eens, uh, ja. om eens te kijken hoe, hoe democratie gaat werken en zo dan. Want, ja. zelfs dat, dan zijn we terug bij design als iets wat invloed heeft op, op het sociale leven. Ja, natuurlijk, maar dat <lacht> heeft er nou toch al geweldig. Ik bedoel, ja. als je kijkt hoe mensen met elkaar praten, dan kun je zeggen dat is helemaal verkeerd. Maar je ziet mensen op het terras, ja. zie je naast elkaar zitten, zitten ze alle twee zitten met zo'n dingetje in een ander te <lacht> titteren. Ze praten niet meer met elkaar. Ja. Dat is een sociale omwenteling. Dan kun je ja. zeggen, ja dat is een verkeerde, nou dat komt misschien nog wel weer goed. Maar wat is de politieke dimensie daarvan? Huh? Want je zegt zelf, ik ben benieuwd eigenlijk naar de politieke dimensie daarvan. Hoe zie je dat dan? De politieke dimensie? Ja, nou, zei... daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja. Maar hoe een democratie werkt. Ja, dat bedoel ik. Hoe je, wilt je wilt weten op een gegeven moment, hoe denkt het volk erover? Nou, als je daar een systeempje voor maakt, dan kun je dat binnen een uur weten. Ja. Toch? Je vraagt het gewoon. En dus, uh, dat gewoon. Dat, dat wordt al gedaan. Er worden al een enquêtes gehouden uh, op, op internet enzovoort. En, uh, hoe zouden mensen erover denken? Nou, en, en, en dat komt de democratie ten goede, maar de politiek? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat precies. Ik ook niet hoor. Ik zat in Amerika vorige week in een restaurant... En ik dacht, wat een, wat een huwelijk hebben die mensen naast mij. Want die zaten alleen maar de hele tijd allebei op hun ja. telefoon te kijken. <laughs> Toen gaandeweg de avond bleek dat de vrouw doof was. En ze waren de hele avond met elkaar, met elkaar aan het sms'en. Of aan het chatten, of uh, hoe je dat noemt. Die voerden ja, dus ja. gewoon hun, hun gesprek bij een bijzonder diner via de telefoon. Ja, dat is het nog iets heel aparts, Dit natuurlijk. had ik niet oh, kunnen verzinnen. Fantastisch. Ja. Ja. Goed, ja. Herbert ja, het Rutgers. Gaat, het gaat heel ver. Ook, uh, wat, uh, je hebt het over een handicap, maar als je ziet wat er op het gebied van uh, ja. uh, het, het kunnen leven in een maatschappij met een ernstige handicap, ja. wat dat uh, wat daar tegenwoordig al mogelijk is. Ik, da, ik ga dat je toch de onderbreken de nu? De ja? Ik ga je onderbreken. Ja, dat is prima. Ja, is dat goed? Ik vond het geweldig om je even te horen. Met, de, ja? met zowel het, okay. het blik uit het verleden en het toekomstvisioen. Dank je wel. Bedankt. Ja, hoor. Herbert Rutgers. Ja. Um, ja. Dat is, dat, is, dat is heel moeilijk om je te realiseren. Maar het is zo waar. Als je dat hoort. En dat was bij de eerste als, als bij de tweede bellen. Als je beseft wat er gebeurd is in die afgelopen jaren. Welke revolutie wij zitten. En dat het pas het begin is van een ontwikkeling waarvan we dus geen idee hebben wat er gebeurt nog. Dat is raar. Maar de, dat is wel echt heel erg het geval. Er gaat nog zoveel ontwikkeld worden. De we... iPhone is toch maar een jaar of vijf oud, geloof ik. Ja, dat... Ja. Ja. Ongelooflijk, zo'n toverdoosje in je zak... waar je ja. muziek in zit, je e-mail, je telefoon... je, je plattegronden... Uh, ja. Ja. de toegang tot de wereld. Waar zijn we over... 10, 20, 50 jaar. Waar we over 10 minuten zijn, dat is bij de EO... Trop tard, on n'a plus rien à faire ensemble, je vais me faire Babylone. Is dat ook niet? De stad die ontworpen werd met nou ja, goed. Coralie Clement, zong dit liedje. Um, Maart Har, hartelijk welkom. Jij gaat zo meteen na twee, twee minuten, na twee minuten over twee ga je door. Yes, klopt. Wat ga jij doen? Wij gaan. Uh, nou, het was grappig. Jullie hebben het over de 3D-printer uh, ja. gehad. En het is wel, moet ik eerlijk zeggen, helemaal achterin, uh, onze uitzending half zes uh, gaan we het hebben over uh, een 3D-printer voor uh, Huid. Heeft u daar al van gehoord? Nee, daar heb ik nog niet van gehoord. Een nieuw idee van een van de finalisten van de uh, Philips Innovation Award. Zo. Ah. Die, gaan we, die gaat dus vertellen wat je er allemaal mee kan. Je weet er nog wel veel meer mee. Uit mij, ja, de daarnet had het over, het over organen. We hebben uh, vrijdagavond ja. ook in uh, de Wereld Door uh, gesuggereerd. Organen, organenprinten enzovoort. Nee. Nou, dus dat, maar dat is veel dat... later. Voordat ja. we daar zijn, uh, doen we eerst nog een paar andere stations aan... in onze reis door de nacht. Namelijk, uh, uh, We gaan beginnen met de examens. Die zijn natuurlijk ja. begonnen. Hm. Veel ellende. We willen natuurlijk weten van de luisteraars hun herinneringen aan examens. Moeilijk. Daar protesteerden ja. ze tegen. Ja, <laughs> begon ook gelijk geloof ik met de moeilijkste vakken Nederlands. En, uh, Nederlands is een heel eenvoudig een vak. Maar een management vak voor de haven schijnt ook altijd heel, heel lastig te zijn. Ja. Nou goed, het uh, laks daarover, luisteraars ja. met herinneringen. En, en we gaan het hebben over risico's nemen in het leven. Wat levert het op? Wat zijn de gevaren? Nou, dat soort dingen. Johan de Borg, personal coach, gaat ons daarbij adviseren. Ik vind het een geweldig mooi onderwerp. Succes, Maarten, zometeen. Dankjewel. Um, Tracy Metz, neem jij vaak risico's? Ja, dat geloof ik wel. En waarin dan bijvoorbeeld? Hoe doe je dat dan? Uh, uh, nou, uh, we begeven in, het, uh, in de wereld van het water... waar ik niks van wist toen ik eraan begon. Precies. En daar heb je een prachtig boek over gemaakt. Zoet en wel, zout. Nee. Water en de Nederlanders. We hebben het er eigenlijk nauwelijks over gehad... maar ik kan dit er wel over zeggen dat ik het... Wat is, nou, wat is, het geheim, wat is voor jou het geheim hiervan? Waarom het zo'n... Het heeft al de vierde druk. Het is, het is en tekst en foto's... Landschappen, uh, schilderkunst, luchten, uh, ontwerpen, dijken. Wat is het eigenlijk voor jou? Uh, het is uh, geschreven en geïllustreerd op een manier... waardoor mensen het idee hebben, dit gaat over mij, dit herken ik. Dit snap ik. Nederland, dit is Nederland. Ja, dit maar wat ben is ik. Dat? Maar waarom dan? En, wat, wat is nou, het? Heel veel van de, uh, de, dat waterverhaal is... oh, het is eng, het is het klimaat. Of het zijn allemaal rapporten met uh, statistieken... En dat spreekt niet voor de leek. En dit brengt het verhaal van wat er verandert aan onze omgang met het water... op een manier die iedereen snapt en uh, ja. zich een voorstelling van kan maken. En wat een impact het eigenlijk heeft. Ja, op wie je bent ja. en hoe je met de anderen omgaat. Want dat is eigenlijk het hele verhaal. Hè? Ja, het zit een hele sterke culturele onderlegger onder... hoe doen we dat in Nederland... Ja. En we doen dat eigenlijk... Die collectieve waarde ervan, uh, dat het een overheidstaak is, dat we die overheid dat ook toevertrouwen. Uh, uh, dat het een systeem is dat eeuwen teruggaat. Uh, dat uh, de boeren en de natuurbeschermers en de woonwijken toch altijd er wel uit zien te komen met elkaar. Het is een wonder. Ik, lees, ik reed vorige week over de dijk, de afsluitdijk met mijn negenjarige en die vond het geweldig. Die leefde er helemaal naartoe. Gaan we dan over de afsluitdijk, pap? Ja. ja, dat is wel een Nederlands moment, hè? Toch? Ja. Dank je, Tracy Mits. Dank je wel. En veel succes. Maarten, jou ook. Veel plezier. Dames en heren, morgen... Oh, morgen! Klaas Drupsteen, dat gaat hij doen. Wende Snijders, notenbenen. Wende heeft weer een nieuwe plaat met theatermuziek... na de pop en de chansons. Dat is morgen. Veel plezier. Dag.